Goedemorgen, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Studenten met een lening moeten vanaf volgend jaar voor het eerst sinds 2016 weer rente betalen. Dus het bedrag dat ze per maand moeten aflossen gaat omhoog. Duo maakte vandaag twee van die percentages bekend, 1,8% en 0,5%. Het ene geldt voor mbo-studenten, en hbo- en U-studenten die voor 2015 begonnen. Het andere voor mensen die nu studeren. Minister Dijkgraaf van Onderwijs zegt dat hij zich goed kan voorstellen dat studenten zich zorgen maken. Hij zegt ook dat Duo rekening houdt met je persoonlijke situatie als je in problemen komt. De energieprijs gaat eindelijk weer wat omlaag. Een van de grootste energieleveranciers gooit de prijzen... vanaf volgende maand al wat naar beneden, zegt economieverslaggever Nick Wouters. Bij Eneco is dat zo. Die hebben de nieuwe tarieven voor 1 november bekendgemaakt. En gas is daarbij 7% goedkoper en elektra 6% minder. Toch zullen klanten die, met een, die een variabel contract hebben niet meteen staan te juichen. We hebben in augustus voor het laatst een verhoging gezien. En die krijgen nu een brief met deze tarieven. Uh, en die zijn dan nog vergeleken met wat ze drie maanden geleden betaalden. Enorm gestegen, elektra 60% meer en gas 40% meer. Maar goed, als je deze tarieven vergelijkt met die van begin oktober... dan zijn ze wel ietsjes lager. Dus de, de, de trend is inderdaad gekeerd dat er altijd maar meer bij komt. De grote Sinterklaasfilm is vanaf nu in de bios te zien. Met Robert en Brink als hele oude belangrijke bejaarden. En dit jaar een gastrol voor de zoon van Peter R. de Vries, Royce... die daarmee de traditie van zijn vader voortzet. Die dook ook geregeld op in allerlei films en series. Recherche. U staat onder arrest, wegens het onder valse voorwenselen... onmogelijk maken van een gepast Sinterklaasfeest. Nee, hè? Voor maar af. En zijn zoon Royce doet nu hetzelfde als hij gisteren bij Jinek. Ze speelden zelfs alleen samen in een Sinterklaasfilm. Uh, ook sa samen in de film gezeten. En Dat zijn toevallig ook de laatste beelden... waarvan ik weet dat we, dat we samen opstaan. Als een maand voor de aanslag midden in de zomer. Altijd midden in de uh, zomer. Ja, ja, ja, opgenomen stonden we met winterjassen aan... met 30, uh, 30 graden en een sjaal. Hij vindt het zo leuk dat hij al tegen de producenten heeft gezegd... dat hij volgend jaar ook weer een rolletje wil. En dan nog het weer... Hier en daar kan het nog even duren voordat de mist is opgelost. Vanmiddag zonnig en droog, dan tussen de 15 en 18 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANBB. Op de A7 van Hoorn naar Zaanstad staat nog file tussen de afrit A. van Hoorn en Purmerend Zuid. 10 kilometer met 10 minuten vertraging. Er zijn bergingswerkzaamheden na een vrachtwagenbrand. De rechterrijstrook is nog dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu in Zandvoortse zaken. De kant nog wel show. <laughs> ZFM, het geluid van Zandvoort. Time will bring I'm Mensen, goedemorgen. Goedemorgen. En zo. zal het leven. Hallo. Ja. Dankjewel, Gee. Ja, Pio, van harte gefeliciteerd. Ja, Van harte gefeliciteerd. Maar ja. ik moest, ik moest ontzettend lachen, want ja. Jaap start in één het nummer. Happy birthday. Ja. Zet je nou voor jezelf het nummer Happy birthday aan? Ja, tuurlijk. Ja. Gewoon ja, Even eventjes om de, de link om te, maar te leggen. Kijk je die scène van Mr. Bean, dat hij zichzelf feliciteert met de verjaardag aan de tafel? Ja, ja. Avond. Happy ja. dat ja. Als niemand voor me gaat zingen, zet ik zelf wel een nummertje op. Gefeliciteerd door ja. Ja. 56 ja, 56. Oh, oké. Ja, ah, van eerste 56. Ik heb een, uh, ik heb een hele krijgen. mooi collectors item gekregen van Frank. Uh, dit is de zin van de illegale Joop. Ja, ik dacht het ah, ja. een beetje aan ja, die pastel paint dus uh, passend in het kader van Had je er nog één Frank? Ik heb de collectie van jou helemaal gekeken. <laughs> ja, natuurlijk, natuurlijk uh, eigenlijk, We moeten geslaag, ja. Moeten er eigenlijk wel een gesigneerde versie hebben dan. Uh, ja, van jullie dan allemaal er erop natuurlijk. Want dan, uh, dan, is hij, dan is hij helemaal ja, dan leeg. Is niks meer waard. Ja, we hebben geen pick-upjes meer. Nee, hij nee. je je heeft dan dan een. Koud, nou, ho, je ho, op, ho! Nee, nee, nee. Mag nog mee ik en ik praten samen, hè? Oh. we praten met één man. We, we spreken eenmaal. met één man altijd, altijd. Ja, lieve luisteraars, ik zal het even uitleggen. Er is één microfoon. En voor Hans Botman en voor Tino Stuy. Die zitten zo gebroedelijk vrolijk naast elkaar. De een zit een taartje te eten, omdat hij maar... jarig is. En de ander is er ook vrolijk. En maar hij zit lekker in een t-shirt. Want nou. jullie denk, nou, het is lekker jullie warm is, buiten. Even één ding: jullie zijn samen nog geen 100 kilo. <laughs> <laughs> en wij zitten met z'n tweeën. <laughs> Gompie de Walrus en ondergetekende. Wat ik. zitten met nou. de tweeën naast elkaar. Ik zeg niks. Achter een heel klein microfoontje. Ja, wat zouden jullie nu wegen bij elkaar? Nou? Niet liegen, Hans. Niet liegen, ik ben man. 130. Uh, 130, ja. Ben, ben je meer dan ik? Ik ben 123. Ik heb zware botten. Oh, dat is waar. Ja, wat zei hij nog. Ik net net dus, hasje gegeven. Maar ja. ja. Ja, nee, ik ben 125 ongeveer. Ben hè? Ja, Meeren, ja. Nou, uh, Twee meter we... hè, dat moet je heel ja. graag. Jaap, je, Jaap je bent er 18... Uh, uh, 19, 1810, 1966. Ja, inderdaad. Wat deed jij dat toen een kilo kaas kostte, ja? In die dagen? Nou, die dag. Dat <laughs> weet ik niet, maar uh, wat, ik heb nu net ja, iets, iets op waar waarschijnlijk kaas in zit. Ah, nee, uh. 4 gulden 72, ja. Voor 2,14 euro. 14. En wat kost die nu? Nou, ja, een kilo dus 9. 9. 12 euro die is een ja, ja, beetje... Ik zag vanmorgen wel een aanbieding van uh, de Aldi. Ja. ja. Voor 700 gram kaas voor 8 euro. Dus ja. zeg maar, en dat is dan heel goedkoop. Maar, dat is natuurlijk een aanbieding. maar je weet dat de Aldi is het duurste, hè? Sorry? Aldi is duurste, de duurste. Wat bedoel je? Waarmee? Van alle grote uh, uh, uh, supermarkten. Duurere Ja. Al in de middenmond. Hmm. Uh, uh, Eén de laatste is... Uh, goedkoopste is uh, de Lidl. En de goedkoopste is... Um, Gee, hey, je hebt die vergeleken. Wat de bar, dat was dat ook weer? Uh, onderzoek gedaan. Mm -hmm. ja, goed, hoor. Ja. goed, goed, goed. Mm -hmm. Stel die mootje ja. ook. Jumo zit ook in het midden. Heb je er al een tijd voor omdat allemaal... Ja, dat stond in de krant. Ja. Ja, dat, ja. Ja, dat heb je ja. ook. Daar pikt ja, je het, al het, al pikje ja. op. Ja, hé hey, jongens, maar ik ben gewoon even afgelopen zaterdag bij onze Captain Honey uh, Victor Bol geweest. Oh, ja. Oh, bij koning. De bij De koning. En uh, ik vind dat wel mooi vind, want hij uh, leest zich in in hetgeen waar... Maar je leg eens is. uit, wie is dat? Dat is uh, als jij Zandvoort uitrijdt en vlak na de eerste rotonde afslag links Nieuw-Unique... maar recht doorgaande op de Zandvoortslaan ja? heb je aan de rechterzijde... Laatste huis. Als het bordje er staat, uh, Honing, mm -hmm. dan is daar Victor Bol en die... Uh, bekende Zandvoort. Bekende ja, Zandvoort. En die verkoopt, die verkoopt uh, oprecht maakt, maakt, van mensen. het museum... Ja. Kunstenaar. Hij heeft okay. die stoel heeft hij neergezet. Ooit de bijen maken de honing en hij verzamelt het. En hij heeft ook bijenkasten en dat soort dingen. Okay. Maar het is wel weer aardig hoeveel hij daar dan wel weer je te vertellen. En ja. Jij was erbij. En, uh, ik was erbij, sterk. Ik de heb de hem, uh, twee potjes uh, honing van mm. hem gekocht. Mm. En uh, de duindoornhoning betreft het hier. De, of de bloemenhoning of de lindenhoning. Maar ja, maak een keuze. Krankom ja, of wat is het? Ja, nee, ik heb ze beide gekocht. Oh, Juist beide. om die keuze niet te hoeven maken. Ja, ik ben zo maar uh, kijk, sommige imkers die uh, geven die bijen, in ruil voor de kostbare honing die die beestjes produceren. suikerwater terug om de ja. winter door te komen. Drugs? Ja. Drug ja, maar dat doet Victor niet. Hij geeft ze hun eigen honing wel weer terug. Maar de Victor van van Familie van José? Nou, hoeveel bollen zijn er? Nee, dit is een eentje ja, van, de van de Otte Toren, Van ja. Otter Toren. Nee, José was dus we... van uh, Jasbol. Maar, maar okay. dat is een soort ja. circulair uh, honingaffaire. Ja, voor een deel met wel. Met ja. eigen... Ja. Toch? Ja. Weet je wie ook uh, nee. trouwens uh, in de bijen en de imkers uh, gaat? Dat is uh, viervoudig wereldkampioen Formule 1, Sebastian Vettel. Die gaat dat ook doen. Ja. Oh, ja? Heb ik me laten vertellen. Ja. Ja. Dus, ja, maar die is, gaat er ook uh, steeds meer uit. Dus een hippie hè, met ja. een lange haar. Ja. Ja. Die is een oh, beetje ja. klaar met die onzin. Die is gewoon laat verhalen. Heb je die is toch? Die man hier en zo. gewoon lekker met de slagen boodschappen die doen. Ze gezin het over. Dus die man is gewoon heel relaxed. Eh, gewoon. Ja, dan is een ja. toch gast hoor. Ja, ja. ja als je nou, vier keer ja, ja, dit... als hij nog een competitieve wagen had gehad. Had hij nog een, had, ja. een ja. Ja, ja. Maar ja, ik zou. Weet je. Als je, of, wat moet je, hoeveel geld wil je op de bank hebben? 40 miljoen, 60 miljoen? Hoeveel ja, maar, geld heb je nodig, ja. weet je wel? Ja. Ja. Maar misschien... Maar uh, heb je 100 miljoen Als je moet poepen, je kan het niet doen. Samen ja, precies. Ja, maar je ja, gaat ik, de... uh, ja. ik denk dat hij binnenkort wel met Victor gaat praten over die bijen. Dat uh, lijkt mij zo voor de hand liggend. Zullen we een liedje doen, jong? Ja, lijkt ja. me een goed plan. Goed zo. Ja, lekker. In de Polonaise, omdat Jaap jarig is. Ja, dit is wel een, een heftige... <laughs> ja, dus klein zelf for the county And I drive the main road Searching in the sun for another Klengamel, de toch Lyman. Ja. Knoeper van een Hit. Is, ja, dat is wel een hit geweest. Ik ja. heb net een, een, een, een foto doorgestuurd van heer Paardenkoper. Hier ja. zojuist aangeschoven. Heer Paardenkoper. Goedemorgen. Ja. Ja, hij weet alleen nog niet dat we hem op hebben gegeven voor het uh, beurden. Oh, dat ja, gaan dus, we nog even met hem overdenken. Ja, he, want, want, uh, ja, ja, ja, ja, ja dat moeten we wel even met hem bespreken. Maar er is een foto hebben. gemaakt van jouw fiets, Jaap. Van mijn fiets? Ja, je hebt namelijk zo'n bezorgbak voor op de fiets. Ja. Maar kijk, er ligt een kat in te meuren. Wat? Het is gewoon een kat in jouw, jouw kat. Ja. Frank het is een kat in, bakkie. Een kat in het bakje. Ja, een kat in het bakkie. ik nou, ja, was een fiets op slot aan het zetten, maar ik had die hele kat niet gezien. Ja. Op een gegeven moment uh, zie ik iets uit die bak uh, bewegen. mij. <laughs> en schrok me helemaal de vlucht. <laughs> dus... nee, God, het is een ja. behaarde vriend. Nou, ja, ja, nou, ik, ik neem hem wel mee. Uh, Kat Kat als ik, het zonnetje. Ja. Ja. Hé, hey, ik heb weer een topkop gevonden, Frank. In de kader van Kalemant. In de kader. van... Ja. Ja. van nou, dit is, iets komt ook kaal, weet je wel. Manduut met kip, wordt vallende steenten. Koe valt door dak. <laughs> uh, en ik heb er een weer. Op. Ik, ik ben er echt heel blij mee. Wil oh. je hem horen? Deze stond dus gewoon... Kale tandeloze man valt in Apeldoorn van de fiets met rugtas vol tubus haar en Tampasta. Is <laughs> dat niet. Ja, die is toch beter ja. dan kale man stilt. Ja. Is beter dan kale man stilt halve kaas? Want de ding, ja, lekker boven. Ja. Uh, kale tandeloze man valt in Apeldoorn van de fiets met rugtas vol tubus haar en tandpasta. Oh. Het, het stukje dat erbij hoort, daar gaat het allemaal helemaal niet meer over. Maar geen tanden en geen haren, maar toch een rugtas vol met tandpasta en haargel. De politie in Apeldoorn deed de ontdekking woensdag dat de op een melding afkwam. En de generaal van de Heideland trof de agent een 50-jarige man uit Amsterdam. Hij was dus zijn fiets gevallen en bleek niet aanspreekbaar te zijn. Begrijp ik? De man is bekende van de politie en bij het doorzoeken was de rugtas... trof agenten vier tubes haargel aan en negen tubes tandpasta... De spullen zijn vermoedelijk gestolen. Ja. Wat de man in de, wat Amsterdam in Amsterdam te zoek had, is niet bekend. Wel was die flink onder invloed van alcohol en drugs. Nou ja, als je bepaalde drugs. drugs neemt, waar je misschien extra energie van krijgt... dan fietsen je laadloos van Amsterdam naar Apeldoorn. Hij ja. is ja. lekker Vraag me af wat voor e-bike die je misschien dan gehad zou moeten hebben. Oh, maar dat, dat het is wel een merkwaardige de organisatie, de politie eigenlijk. dat als je ziet wat voor bekenden die allemaal hebben... Het zijn allemaal ja. mensen van, van sub, uit de subversieve categorie eigenlijk. Subversieve. bekenden van de politie. Word woord dat je niet zo vaak hoort. Ja, subversief <laughs> mooi woord. Uh, <laughs> hey, we hebben het er net even kort over. Uh, je weet dat jij volgend jaar um, in september uh, bent ingeschreven voor, een, uh, voor het NK. Hè? Dat weet je toch niet? Nee, nee ik, ik hoor het nu. Net. Ja. Ja. Ja. ja, nou we hebben, uh, tenminste dat hebben wij vorige week bij jouw afwezigheid besloten. Oh, ja. <laughs> ja. Het is namelijk een NK burle. Zoals dus je oh, ja. weet, burle, ja. de tijd volgend jaar burle ja. Ja, En met jouw imitatie en stemmen als stemmenwonde... hebben we gedacht we jou gewoon moeten opgeven. <laughs> ja, we, ja, we gaan met een beurs ook. <coughs> met een beurs ook. We gaan een jaar oefenen. We hebben een jaar de, de tijd om ja. te oefenen. Het Oud-Hollands Ja. Um, ja, dat, ja, dus wij denken dat je. Ja, bij wel. Als we zeggen, dan heb ik een begrafenis, dan ben ik er niet. Ja, ja. <lacht> dat doet een loofschieter. Ja. Ja. Die, die komt in de ochtend. En en een paar en, burles voorbeeld. De burles? Wat zeg je? Heb jij voorbeeld van burles? Oh, burle. Ja, dat is oh, ik even. Ja, ik moet altijd denken aan het verhaal van Bert Davies dan. En uh, volgens mij was Bout daar ook bij, dat die jongens in, uh, op JFK stonden te wachten. In Amerika. En, in Amerika. En. Uh, die hadden bij zo'n uh, zo winkel, zo'n jacht- uh, en, en uh, visspullen-attributenhut, uh, Best Pro bijvoorbeeld, hadden ze daar zo'n hertenfluit gekocht. Oh ja, ja, ja. Hertenfluit? Ja. En het was ja. helemaal druk rustig, ja. mensen aan te wachten, weet je wel. Helemaal hevig gelind op weg naar een balie. <laughs> en uh, die Davis die besloot op een gegeven moment, uh, maar die fluit. te pakken, net, ja. Uh, dus moet je voorstellen, en, en dat, ik weet of mensen dat uh, kennen uit 14 oude JFK. Ja, nou, dat idee. JFK-gebouw, een soort zwembad, holle, hol zwembad akoestiek. Dus dan hoor je dan ineens... <lacht> weet je, die mensen, ik holy die... fuck, wat gebeurt hier? Nou, nog een paar keer. In die, in die hele luchthaven lag in een deuk, al die mensen. <lacht> die Davis, dat die hertenvlaatje. Ik vond deze dat... trouwens al goed geslaagd, ja. hoor. Ja? ja Er was geen ja. girl, was, dit was gewoon een geilhert. Ja, maar zijn ze niet allemaal geheil? Nee, niet allemaal. Hoeveel herten denk je Nee, sommigen doen het gewoon... Nee, dat heb ik gecheckt. Niet allemaal. Ze hebben niet allemaal een boner. Ik ben een tijdje ergens geweest, maar ik liep met zo'n fluitende duim. Maar ze doen het omdat ze willen paren, hè? Dus dat is een beetje... Maar misschien dat ze een klein beurtje kunnen horen nog... Ja, hij loopt, maar hij heeft Ja, die... Nou, op jouw commando doet hij dat. Ja, dit ga je... Ja, is wel heel geil, ik. ja, maar, dit, maar Frank, dit doe jij met twee vingers in je neus. Ergens, Hoeveel leden hebben om die beker op te halen? Ja. Maar wat het leuke is, okay, ja. dat we met een, heen, met een bus... We gaan, gaan op een, een beetje het Sanford's mannenkoor. Sanford's mannenkoor. Ja, dat, dat is zonder alcohol. Het Burl is, Ja, laten we dat. De Burl-bus. We ja, hebben al de bel maar nu hebben we ook de burl en dan gaan we naar... Uh, het is, uh, op de Veluwe is het, uh, het, het, ja. het, het de kampioenschap. Dus dan moeten we uh, in de bus naar de Veluwe. In de ochtend zwijntje tikken. <laughs> ja, zwijntje tikken. En, en dan beurlen. Wolfschoppen. En dan En dan, uh, <laughs> ja. dan beurlen. Dat ja. is, is meer een deur die niet goed dicht gaat. <laughs> <laughs> Bij het achterom ergens. Maar je krijgt volgens mij ook een... Ik zag vorige, vorige keer hebben we de beelden gezien. Ik geloof het wel, Jaap. ja. Ja, okay. uh, We hebben een beelden gezien. en de, Ze krijgen er ook een soort van uh, een toetertje bij of zo. Ze mogen iets gebruiken. Iets ja, van, ze mogen uh, wel iets gebruiken. Dat vind ik dan weer laf. Ja, ik vind, ik vind dat je dat zonder doping moet gewoon doen. Doping, gewoon ja, gewoon, ja, gewoon strak wel. erin. Wat, hoe bedoel je dat gelul ja. van die mensen die een kokosnoot pakken... om het geluid ja. te versterken? Ja, jij doet het, ook, het gewoon zonder doping. Gewoon pang. Ja, want dat is de volgende stap. Mensen zetten een plaatje op met een hertengeluid. Ik bedoel, dat is ook geen kwalificatie, ja, hè? Nee, dat dan is dan je je een wel ja. en zo'n balans. Dat je niet, geen kwalificatie, gewoon aankomen, droog oefenen, bam. Ja. De beker pakken weer naar huis. Ja, ja dat dus. Nou, weet je, ook kan je nog herinneren, dat ik... Tassen Kees leefde toen nog, en kisten maken... en bouwt het hele spul... Kees Verhart. Kees Verhart. Stond ik daar bij die... Tassenkees, ja. Op de verkeerstoren. En we waren een beetje aan het Op het circuit. met die... Moet je wel steeds uitleggen waar we zijn en met wie, hè? Ja, ik ga te snel. Nee, maakt niet Dat gaat niet hè? Kees Verhart, verkeerstoren, circuit. Nou, Formule 1-circuit, Zandvoort. En daar deed ik op een gegeven moment door de microfoon een racewagen na. zag ik heel wat mensen opstaan, maar er kwam helemaal niks natuurlijk. Dus dat was ook wel aardig gelukt toen nog. Ja, goed Het <laughs> kijken. Door zijn installatie. Ja. Ja. Goed, hè? Ja, dat zijn... Maar het ja. woont dus ook dat... Uh, uh, Dirk uh, Rooskans deed het ook wel vaak in het, in, een, in het café. Die kon ook een sirene nadoen. Jij kan ook een onwaarschijnlijke sirene nadoen. <laughs> en dan zei hij tegen iemand die die wel of niet kende... Zei die, wil jij eens even deze doen... Uh, en uh, was Jantje achter de bar belies en uh, die deed wil het ook altijd dan, wil je deze doen. dan vroeg je aan mensen of je aan de bar je hand aan je mond wilde zetten en omhoog wilde alsof je wat ging roepen dan liet hij zich onder de bar vallen en deed hij heel snel een sirene na en dan kwam de bar wat flik jij nou weet je wel hij <lacht> <lacht> <lacht> luisterde altijd in en mensen <lacht> <lacht> deden die bij veel Vreemde ook weet je en dan kwam die bar, ik wist al dat Dirk dat deed ja, dat is een hele slechte geld. Maar we moeten er altijd om lachen. Maar die sirene van jou... is wel uh, legenda en... legendarische dingen mee meegemaakt. Iets eng op ja, die sirene van jou. <laughs> het, het, het huis, uh, ja, nou ja, in wat... Oostenrijk. Bij, uh... Men is zo. ook naar buiten rennen? Nee, nee uh, in, we waren in uh, Calalbo. De, de, de ja? trainings... Uh, ik, de weet niet, of... ik denk dat ik het al eens verteld. Ja, met drinkje Risma ja. waarschijnlijk. Ja, bintje met drinkje Risma. Risma. Rietje Klitma. Ja. <laughs> hij zei, is een beetje klisma. <laughs> en toen bleef <laughs> hij, hij ook nog fan van Dingetje te zijn. Ja. Dat vond hij <laughs> heel te gek. En die, die andere, en die moest, die, hoe heet hij? Ab uh, Krook. Nee, ja, je had Ab oh. Krook, dat was de, de, de man die, die de trainingen deed. Die Avro-man die nooit iemand had zien lachen. Ja, en dan had je een afro de, uh, regisseur en die, nou, die had er nooit gelachen zijn hele dus leven. Die lach kreeg geen bekeuring. Ja, kreeg, nou, het echt, En op een gegeven moment uh, zaten we in een, in een restaurant met, met 100, uh, nou, minimaal honderd gasten. Een hele grote vierde met daaromheen steeds ja. in een carré, een verdieping, waar gasten staan oh ja. te vreten. Maar van boven het plafond keer zo maar. Dus het was, iedereen kon het horen uit. Nou, dat was niet normaal. En op een gegeven moment uh, was, uh, zaten wij daar te eten met die aanvrouw. Dus en ze zei, doe jij zijn sirene, Frank? Nee, ze doet het <laughs> niet. Dus ik, ik lul hem over. Twee bakjes verder? Ja, twee bakjes verder. Dus op een gegeven moment doet hij de sirene. En die hele hut is gewoon. Vijf seconden stil, muisstil, van boven tot beneden. Dus iedereen had schietend uh. gebeurd. <laughs> <laughs> maar die gozer van de Avro, die nog nooit gelachen had. Die had net een stuk in de carbonade Nou, ja. dus we zijn een half uur bezig geweest om die man weer tot leven te <laughs> brengen. Die kon niet meer van het lachen. <laughs> Dat is, zo... dat is zo bijzonder grappig. Ja, dus maar humor is heel persoonlijk, hè? Ja. En, nou ja, en heel uh, klein ook. Oh, zeker. <laughs> hey, Jongens, het gaat even over eten. Uh, oh. ik, ik had geen idee, maar uh, dat hele all you can eat fenomeen... Ja. dat kennen we natuurlijk allemaal. Dan betaal je een x-bedrag en dan mag je vijf... Achter elkaar vijf gerechten bestellen Heel, heel gezond. Dat, dat ga je helemaal niet redden. De meeste nee. mensen beginnen altijd met zo'n. Je bent vast als wezen, oh je kan e-tent. Ja. Dan begin je de eerste ronde met drie. Nou, dan doe je doe er geen vijf, doe maar drie gerechtjes begin je dan. Ja. dan begin je voorzichtig, dan heb je wil geen veel lijken. De tweede doe je weer drie, maar nou, dan zit je al bijna helemaal afgevuld. En dan, dan niemand haalt de vijf rondjes namelijk. Nou, nou ken... dat zijn is... verhalen. Ja, maar. Ja. Nee, serieus, ja. over het algemeen... zitten de mensen onder het derde rondje zitten ze gewoon echt Even vol. vol ja. Maar dat hele all you can eat fenomeen... ...daar zit iets anders mee. Er zijn mensen, in Nederland zijn er iets van 10.000 tot 15.000 mensen... ...die krijgen een maagverkleiding. Hè? Oh ja. En we hebben ooit de vraag gehad, van uh, Dikke Jaap Willems, die heeft toen het stokpaardje failliet gegeten. In ja, dat week, was, ja. ook, was ook all you can eat bij het stokpaardje. Ja. Dat is een tentje. Ja. Nee, toch was een broodjeszaak ja. in Haarlem. Een lunch, lunchroom. Een lunchroom. All Jaap, ja, all you can eat. En toen kwam Jaap binnen met nog wat collega's. En ja. die heeft, die was, die, van, na twee weken was hij gewoon klaar. Ja. Dat broodjeszaakje. Ja. Maar ja. Het. Dus iedereen een melken, ja, het is gewoon iedere glas melken. maar een beetje hetzelfde als de pak melk. is Daar begon het van mee. Ja, dat is echt niet normaal. Het is de zoals de Die gingen ja. dan bij All You Can Eat uh, Spare Ribs eten bij uh, Klaus Party House. Ja. Met, zijn bloemen, met zijn bloemenketting om. Ja. Nou, dat was zo gebeurd hoor. Binnen een uur was het allemaal op. <laughs> ja. Oh. Ja, de draaiertjes. Je ja. weet de grootste zijn hè. Ja, ja, In ja, Frans is ja. ongeveer de kleinste. Oh. En uh, die zeiden ja. van nou, de grote maar wil biefstukken bij dan. Die mag, moet wel. Maar goed, dat is een hele All You Can Eat fenomeen. Maar de mensen die je maagverkleining hebben gehad, die willen korting. En dat, dat, is, dat is een heel ding geworden. Want kijk, het komt heel vaak voor dat mensen die klagen, die dan hebben een maagverkleining gehad. En niet zijn dan met niet restaurant, die krijgen ze dus geen korting. Ze kunnen natuurlijk alleen maar kleine porties eten. En er is vroeger was sommige restaurants hadden een regeling. Dus als je een maagverkleining had gehad, dan hoef je niet het volle, volle map te betalen. Maar dat, dan krijgen ze een pasje. En sommige mensen gebruiken dan als excuus, ik heb een maagverkleining gehad, maar ik heb mijn pasje niet bij me. Blijkbaar krijg je als je een maagverkleining hebt gehad een pasje, maar dat pasje is alleen geschikt voor in het ziekenhuis. Dat ze weten wat je wel. Dat gebruikten de mensen, misbruikten de ja, mensen ja, ja. om voor weinig in een origineel te eten. Dus dat is een heel raar fenomeen. Wat ik me alleen afvraag: je hebt een maagverkleining gehad. Dat betekent dat je niet... Vaak kun je niet meer eten dan iets te groot van een ei. Nou, ik ken ze die vreten daar gewoon een hoor. Ja, oké. Maar in principe is het zo dat als je maagverdeling hebt gehad... dan kun je iets niet meer eten dan een ei. En dat zes keer per dag, zou ik maar zeggen. Je moet een kleine portie over de hele dag. Voor alle helderheid. Wat is er mis in je hoofd dat je dan naar een ooit niet-restaurant gaat? Dat is toch het enige wat je niet moet doen? Nou, ik ken wel mensen die dat zouden doen. Ongelooflijk. Nee, maar serieus. Denise L. Jij kent haar wel. Ja, maar... Nee, die heeft geen maagverkleiding gehad. Ja. Ja, maar waarom ga je in een niet? restaurant als je maar een heel klein beetje kan eten? Help me even. Nee, ja, niet. Ja, uh, misschien uh, uh, alleen in uh, uh, een gezelschap. Met de familie mee. Of ja, ja. Nee. Ja, ja, ja, ja. Vraag, mij, nog, uh, vraag mij dat niet. Nee, maar dat staat toch <laughs> het meest verre van je af. Ja, ja. Nou gek. Ja, dat is ja. heel bizar. Ja. ja. Pervers eigenlijk ook wel. Ja. Je weet het niet. Hey, het is tijd voor Sportnieuws. Ja, uh, uh, ja dat is... Nou, zullen we eerst een stuk muziek doen? Of, uh, ja, prima. Ah, ja. Dan, Laten eerst we dat eerst doen. Een stukje muziek en dan... Uh, en daarachter uh, Hans. Dat geluid. En daarna jongen. Hans. Ja, dat, dat, dat, ja, dat stukje is natuurlijk altijd uh, gewoon gezellige muziek, jongens. Ah, ja, Vrolijkheid Vroolijk. Vroolijk. kent geen tijd. hè? Oh, nou? The silence that's falling between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 Dat was hè Ielse, uh, Ielte zelf. Ja. Mooi, nou, nummertje. Ja, ja, we doen, uh, we ja, doen ons zeker. best. Uh, uh, absoluut, uh, ik hoor het. Nou, jongens, het is uh, tijd voor. Uh, ja, ik denk de sport. hè? ja. Sport. Uh, en wat ja, het het maar even bijpakken. En wat nee. het leuke is. Uh, Hans is, is er live bij. Ja, ongelooflijk. Ja. Ik kom even een gebakje halen. Oh, ja, maar, dat Piaf is jarig. Nou, zal ik hem eerst, eerst, eerst even in? Uh, zal ik eerst even in uh, live ja, doe maar. En hey, volgende Hals. week gaan we het over darts er Wat we uh, hier nou, allemaal op sportgebied? Oh, is is meestal. Dat gaat gewoon <laughs> door. Het gaat gewoon door. Oh, door de oh de is daar al begonnen? Ja, ik hoor over de aankomst. Die heb ik net gedaan. Ik wil even beginnen met wandklimmen. wandklimmen. Ja. Wandklimmen? Ja ja, ja, ja. Ik ba moet van, uh, is uh, leuk. Ik, moet, ik moet van Tino altijd uh, wat, wat, wat andere sporten behandelen. Ja, heel terecht. Niet alleen Formule Nee, zo is dat. Nou, er is een uh, Iraanse mevrouw, Elnos uh, Rekabi. Die had in Zuid-Korea afgelopen weekend uh, meegedaan aan het WK-wandklimmen. Ik weet niet of jullie weten wat dat is. He. Dan moet je heel snel naar boven ja. en dan weer naar beneden. Maar dat had ze gedaan zonder hoofddoek. Oh, ja, Haar dat, uh, ja. dat kan natuurlijk niet Iran, hè. Ja. Uh, hoofddoek of een haalboel moet je in ieder geval om. Want uh, nou ja, ze kwam naar beneden toe. Meteen het paspoort moesten inleveren. Reispapieren. En is meegenomen door de uh, geheime dienst uit Iran. <laughs> de Noord-Bedienst van is verdwenen. De ja, het is verschrikkelijk. Maar het is wel he. bizar. Want dan speelt dus af in Zuid-Korea. Dus blijkbaar kan de geheime dienst van Iran in een wildvreemd... In een ja. vreemd land iemand gewoon wegmaken om. Het ja, van, maar goed, dat, dat gebeurt meer natuurlijk. Hè? Dat ja. mensen in het buitenland uh, om het leven worden gebracht. wel. Ja, maar je staan overal camera's op. We hebben, we, ik, ja, nu zag ik die vrouw. Ja. ja, nee, dat is waar. Maar ja, weg. dat kan wel natuurlijk. Ik bedoel, ja, uh, misschien zaten ze in, in, in het begeleidingsteam van haar of zo. dat weet je niet. Dat zou kunnen Het we natuurlijk... nee, gebeurde wel bij de Olympische Spelen dat iemand overloopt en die gaat ja. oplossing... Uh... Ja, dat is ook waar, ja. ja. Maar goed, het is wel heel erg dat zoiets gebeurt natuurlijk. Hè. Want, uh... Zeker, nou, wat er gebeurt met die vrouw die is doodgeslagen door de politie. Ook nog een keer, uh, ja. Nee, goed, bedoel, het, uh, dan het wijken we erg van de sport af, dat vind ja. ik, want uh, daar gaan we verder ons niet mee moeien. Ik wilde even naar uh, Michael Masi. Nou, jullie weten nog wie er Alkwit, dit is, hè? wedstrijdleider. Ja. Michael, Michael, no, ja. Mikey, no, no, my no, Mikey, my no, Mikey. No, no, no. no, That's not so right. <laughs> <That is laughs> nou, die is, right. <laughs> die is afgelopen weekend gesignaleerd in, uh, op Philop Island... Oh? bij de Motogrompie. Ah? En of hij daar wat gaat doen is nog oh? niet allemaal bekend... maar het is natuurlijk wel uh, nieuws al dat hij daar uh, rondloopt. Hè? Want het zou best kunnen dat hij daar wedstrijdleider zou kunnen worden of iets... Doet mij een beetje denken aan Maarten Koper... die ooit fysiotherapeut is... Nee, hij is fysiotherapeut geweest van het honkballen. Daar werd hij op een gegeven moment op een zijspoor gezet... en toen nam Cor van de Geest hem in zijn judoploeg op. Bij de judo. Het is een beetje hetzelfde verhaal eigenlijk. Ja. Oké, we gaan naar Austin, Texas, lekker... De Rednecks, dit weekend. Dus uh, op de circuit of the Americas, die is de uh, Kromplie van de Verenigde Staten. Tweede keer dat we dit jaar erin gaan, hè? want we zijn al in Miami geweest. De, eerste vrije training, oh, sorry, de tweede vrije training duurt anderhalf uur in plaats van een uur. Dat is Zo? ook leuk, dan kun je blijven kijken in verband met een Peerley-test. Uh, oh, nou. Pirelli Oh, die licht. ging vorige niet door voor hem Ja, Maar ja, Pirelli ligt al een beetje op het... Uh, ja, maar stip. ja, ik denk dat we volgend jaar die banden goed willen hebben. Ja, Gaat het, het regenen dan, of niet? Uh, want ze moeten die, die, die fullwets uh, nog eens een keer is. goed dat uit... Zou het het zou kunnen, een keer ja, regenen, ja. Ja. Ja. Het is wel een mooi circuit, hè, Want je, ja. jullie weten dat misschien dat hij helemaal omhoog loopt, vanaf ja. het uh, begin. Schitterende beelden zijn dat vaak. Je ziet ze eigenlijk de lucht in gaan. Dat is wel grappig. Maar als je erin zit, zie je helemaal niks. Nee, je ziet helemaal niks. Maar daarna komt er wel een bocht. Dus Spa te Dan kom je ja. aan met uh, 280, 300. Dus Spa is toch ook? Uh, Spa ja, ook, ja. ja, ja. ja, ja, ja. Oog, nou ja uh, Max Verstappen is natuurlijk al wereldkampioen. Dus dat is allemaal beslist, als het goed is. Uh, <laughs> we hebben, dat is wel een dooddoenertje. Uh, we hebben nog wel een paar records te breken. Hè? De meeste overwinning in het seizoen. Daar is uh, Max uh, mee bezig. Uh, staat nu op uh, 12. En uh, wil naar 13, dan, dan is het hetzelfde aantal als Vettel en Michael Schumacher... Ja, maar hij kan natuurlijk ook de 14 halen. Dus twee, twee overwinningen in vier races moet, zou moeten kunnen. Uh, dan heeft hij dat record ook uh, uh, te pakken. er nog niet dat hij uh, tot nu toe in alle seizoenen wat hij rijdt... een overwinning heeft gehaald. Heeft hij is het is nooit gebeurd he, bij hem. Nee, is nee? er nooit gebeurd nee. dat hij hem niet gehaald heeft... Dus ja, hij hoopt toch wel in een van die vier uh, races nog een keer een, een zegen te boeken. Ja. Ja, misschien had hem willen laten winnen, maar hij gaf hem zo'n slap handje. Een nee, nee, nee, dat denk ik ook niet. in. Ik deed hem niet samen voorbij laten. Dat denk ik ook niet. Toch, dat denk ik zeg dat? ook niet. Ja, los er een dikke knuffel en die helemaal een heel laf handje. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja, het was een bijzonder ja. laf handje. Ja. Nou, Alpine ja. en McLaren die zijn in een enorme strijd heb ik ook nog om die, uh, uh, wat is het, de vierde plaats hè, in de constructeurskampioenschap. Uh, Alpine staat 13 punten voor, maar dat gaat toch om miljoenen die je aan prijzen geld kunnen verdienen. Uh, Een aantal stoeltjes uh, uh, wat er nog vrij is, dat is ook heel weinig meer voor komend jaar. Bij Haas hè, is nog uh, ja. niet zeker of Michael Schumacher uh, door kan gaan. Want ze vinden toch wel dat hij enorm veel schade heeft gereden. Ik denk, uh, van, het van het begin, hè? Miljoenen vanaf het ja. begin al, ja, ja, ja. Dus, uh, en bij, bij Williams is. Uh, uh, uh, rijden nu uh, uh, Albon en Latifi. En ik denk dat Latifi gewoon einde verhaal is. Toch? Ja, dat vind ik jammer. Uh, ja, eigenlijk Want, wel. Ja. Geen net punten te scoren. Ja, dan gebeurt wel wat. Ja. Het is natuurlijk een enorm talent hier, Latifi. Ja. Maar ik denk dat niet iedereen er is. Kun je het ook zeggen? zonder? Nee, ja. ook. <laughs> de laatste wedstrijd. pin. Ja, ja, ja, ja. Oké, wat hebben we nog meer, jongens? Die budget speelt ook nog steeds. Nog steeds geen straffen zijn er uitgedeeld. Ja, ik verwacht toch dat ze uh, misschien wat, uh, wat geld uh, uh, moeten uh. betalen. Of uh, volgend jaar met 2, 3 miljoen minder moeten doen. Uh, yeah. uh, wat ook nog wel leuk was. Dat uh, Mario Andretti, 82 jaar inmiddels, ja. oud-kampioen uh, in 1982. Die is. Nee, nee in 1978, uh, uh, sorry. Ja. In een McLaren is gestapt. Een, een, een McLennan-huizen 01-wagen. Ja. Really? Er waren beelden van, dat was, uh, was heel aardig om te zien. Er is hier een oude man, uh, instappen, heel lastig allemaal. Op Laguna Seca heeft hij een paar rondjes gereden. en uh, ja, Hij heeft de grap gemaakt dat hij zijn superlicentie punten wilde halen. Dat, <lacht> dat, dat, dat, dat ging natuurlijk allemaal Colton Herta, een van de grote jongens in die, uh, in die, uh, in die uh, races. Die dus geen Formule 1 kan rijden, omdat hij punten niet heeft. Dus uh, hij zei van nou, dat ga ik zo voor je halen. Maar goed. Ik uh, <laughs> dus, uh, ben wel benieuwd hoe een beetje hard ging ook. Ja, uh, hij ging best hard. Ja? ja, hij ging redelijk hard. Ja, ja dat ja. redden wij niet hoor. Ja. Nee, dat klopt. Je hebt het gezien of niet. Ja. Ja, je je leuk, dat leuk, ja. Met het stuurtje zit... Het is gewoon een Playstation waar je in zit. Ja, dat ja, heeft met over ja. te maken dat ding. Nee, maar ja, die gasten zijn natuurlijk niet helemaal dom. Nee. Weet je wel. En, en uh, je hoeft niet uh, al die knoppen uh, te draaien. Je hoeft ook niet uh -huh. uh, Het gewoon alleen maar schakelen. Nee, ja. Eigenlijk. Ja. ja, klopt. Nou, dat zit in mijn auto ook. Nou ja, dan krijgen we volgend jaar twee nieuwelingen. Nou, niet allemaal nieuwelingen is Nick de Vries natuurlijk, maar ook Oscar Piastri. Dat is ja. wel leuk. Ja. En uh, Zo bij, talent, bij McLaren, gaat, he, gaat, in plaats van Ricciardo. Die... Oh, die gaat naar McLaren. He? McLaren, ja. ja. ja. Uh, Ricciardo, ja, zal hij stoppen? Want dat is op zich. Dus, uh, wel nou, hij wordt ook al uh, zijdelings in verband gebracht met de Haas. Hij ja, ik ja, kan ook naar kunnen, Haas. Zou kunnen, ja, ja, ja, ja. Maar voor de voor En Williams de, um, ook nog die ook al genoemd? Ook nog? Ja. Kijk eens aan. Ja. Hij is wel ja, dus een trap Je wil natuurlijk altijd een ervaren coureur en een minder ervaren. Ja, coureur. ja. ja. Maar, maar ja, ik vind... Ik, Ricciardo is natuurlijk een... Een, een, een heel ervaren coureur. Winner. Ja, ja, weet ja. Je wel? En, ja, een 1-winner. Ja, en en uh, ja. ja, die is nu uh, van Hero uh, to Zero. Ja, maar dat geldt ook voor Vettel. Ja, en dat geldt eigenlijk ook voor Alonso een beetje. ja. Top. Maar hieruit, ja, allemaal midden, middenveld. Ja. hieruit blijkt wel weer dat het heel lastig is voor de jonge jongens om door te breken. Hè. Dat is heel duidelijk. Zeker. Ja, want je hebt uh, in Amerika ook die Palo en Oward uh, die, die, die veel winnen. en uh, Ja, die krijgen bijna helemaal geen kans. Nee, uh, ja, dus heeft, niet... heeft Verstappen het wel heel goed gedaan. Ja, absoluut. Hele ja, goede ja. keuze gemaakt. Ja, die Palo en Oward gaan wel in uh, Oosten en Abu Dhabi gaan ze nog wat uh, vrije trainingen mm -hmm. doen. Voor, uh, voor de Vries de, trouwens ook. He? De Vries ook. voor dat de Mercedes ook wel doen, denk ik. Ja, inderdaad. Ja, ja, ja. voor Mercedes rijden? Ja, ja, ja. Ze geven hem alleen geen extra informatie meer over de nieuwe dingen. Dat doen ze niet. Maar, maar hij krijgt Rondel, de opdrachten mee. Links de rem. Succes. Ja. <laughs> nou, ja. Hij krijgt wel uh, wat opdrachten mee om uit te voeren. Dat, zo heb ik het gelezen. <coughs> ja, maar ik denk, die ja, dingen die al Tauw die op dit moment harder rijden natuurlijk tuurlijk. Die Mercedes, dat is helemaal niet. Ik zou wel kunnen zeggen wat er een hond is met dat ding misschien. Dat zou kunnen natuurlijk. Ik denk Blijf, dat... We gaan het zien, jongens. Het, het zijn rare tijden dat de ja. uh, races uitgezonden worden. De kwalificatie is uh, uh, s'nachts van uh, 12 tot 1 uur. Ja. De nacht van zaterdag op zondag. Dus dat is een uh, vervelende en lang, tijd. Lang, en de lang. race dacht ik om 9 uur. Ja, uh, 9 uur. Uh, Om 9 uur s'avonds. Ja. Nou, zo, gelukkig vind het wel leuk. Als voor, hebben we hebben die met die ochtendreis er wel lekker. Dus. Ja, ik een ontbijtje zoi ook. Ja, een spet gemaakt gezellig. En nu heb je, ja. je, je je avondeten gewoon op Om 12 uur eh. Ja, vanavond de kravel. Nee, ja, ja. De leegreur, is om 12 uur 's avonds nee, uh, nee, staat oh, nee, nee, nee, uh, er. Ja. op zondag en ja. dan eh de reis is zondag om 10. Oké, hoor. Peterbeek. Nou, allemaal veel plezier en jongens eh even nog. Even nog iets met darter. Sorry, van darten, hebben we daar nog iets van? Gaat er geen, eens op ja. Nee, ja, hey, volgende darten. week doen we darten. volgende week darten. Mag wel een jaar. Zijn? Nee, darten nou, ja, we gaan, nou, gaan we ook nou, een ja, beetje op uh, volgende week gaan we. Ja, volgen. dat me wel ja. Volgens ja. velen is dit de mooiste plaats ooit gemaakt. Nou. Volgens velen zijn er veel gemaakt hoor. If I get lonely the sound of other voices <laughs> other rooms me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 Janus Ian. Voor vrienden Janis. Ja, Janus jongens, in het kader van uh, ook een soort van promotie voor de maageleverde darmstichting hebben we natuurlijk, gaat hier geen uitzending voorbij. we kan nog wel zo dat we het niet over poep? fecaliën hebben. Ja, we hebben het altijd over poep. Altijd over ja, poep. Ja. En terecht. Kijk, praat geen poep. Dat, dat blijft toch wel een ding, natuurlijk. Want uh, 41%, ruim 41% van de Nederlanders. Die plaatst liever geen lading buiten de deur. Dus eigenbouwt eigen kit eerst. Eigenlijk. Ja. Ja, ik ken heel je... veel mensen die niet op de zaak willen kunnen poepen. Nee, Ik heb er al een verhaal over. Toen, in het begin van de KLM, waar die, die latrines, noem ik ze maar even, Met een de deur aan de onderkant open. De onderkant is, is, dat wil ook. je ook niet, hè? Maar nee. dan erbij zag het er allemaal niet uit in het oude vrachtgebouw, toen de tijd. Dus op een gegeven moment, ook toen al zat ik in een soort van schema... maar op een gegeven moment door een maaltijd of iets of wat verkeerd valt... kom je wel eens in een ander ongewild, ander schema terecht. Ja. Waardoor je dus... De scherm van waardoor... de bange Dalmatie. Ja, je. nou ja. Dus ineens uh, midden op, op de dag kan je ineens een lading moeten plaatsen... en heb je vijf bar op het luik. Ja. Maar ik dan in ieder geval... verdomde het toch om daar te gaan zitten. Dus op een gegeven moment uh, was in de dagen dat het Chevroletje nog voor de deur stond. Weet je, als ben je naar huis gereed? Ik naar huis gereden. Maar dan heb je geen vijf bar op het luik zitten. Nou, ik heb het ook echt te nauwe nood. Als je gered. moet, dan moet je. Hè? Ja, Frank. maar ik ben naar Raam. als staat het voor de keiglazen... ik ga die nederlaag niet aan... Op een gegeven moment moest ik dus naar de secretaresse. Dus ik denk, ja, ik moet even die act erin gooien. Ik zei, nou, ik heb mijn medicijnen vergeten. Ja, zeg, zie dat het water loopt van je hoofd af en je bent helemaal ja? wit. Dus ja, dus ik moet even naar huis. Keurken in ga, je reet planken? Ga je wel eerst even langs de medische ding? Ja, tuurlijk. Ik zou hem niet lekker op niet de Dus ik... <lacht> ik zie even een letje voor de deur. Volgast, ja, neem ik. En dan heb je, je nog je een stelheidsbeperking. Dan is gewoon 180 hup. Die... Dijnen met die sloepen. En bij het stoplicht, einde van A-Negel. Broek helemaal los. Ja. Helemaal onderuit, stak in het bankstel. Licht op groen, op De weg. Zand voor het nummer 1. Deze is over de deur. Net nog op tijd, sleutel erin. Net op. Nou, echt. Ja, altijd net op tijd. Ja. Okay. Dit herken ik wel, hè? Je was. Ja. Ja. Nou, een, een Er werd gewoon een zak tuinaarde open gescheurd. Echt, jongen gewoon een beetje warme melk gemaakt. Krantje gelezen. Rust naar de kale. Je bent niet bij de medische dienst geweest, trouwens. zit vergeten. <lacht> dat dus. He. Maar kortom. Maar, maar laat je eigen boudkit Laat je eigen boudkit in het pand. Ja. Ja. ja, dat is ook een heel verhaal. Maar mensen vinden het ook ongemakkelijk. Dat, uh, buiten nou, het eigen toilet. Maar zelf reageer die... daar ook raar op, weet je, Wij, Ik zal nooit vergeten, Gerrit en ik op weg naar Spanje ja. moesten onderweg ook even een kleine urinage verzorgen. En daar uh, nou, niet zo, te kleine, hoor, er zat een vent ook in zo'n oh, ja. onder, onderkant open toilet nee. De Onderkant open toilet zit ergens, die is ja. het ergens dus, hier. Uh, en die uh, dacht, shit, er komen mensen binnen. Dus hij wilde de boel ophouden. Hij dacht, als nou, die gasten nee. gepist hebben, dan heb ik weer ja, rust, dat, weet je. dat wil je toch? Ja, dat wil je, je ook, er niet ja. geluid maken. Nee. Dan zitten mensen naast je. Dat ja. wil je niet. Maar op een gegeven moment, ja, die man had meer dan vijf bar op het luiken. Midden. En wij deden net of we wegliepen. Ja, dus, oh, jullie snappen het. erg <tus> Je ging al een beetje ingehouden nog ongevreemd. Hij <lacht> hield het niet. Bah, wat geluiden, jongen. Fantastisch, dit denk, ja. Helemaal ja. niet meer. Benen. Ik heb daar een trucje ja. voor. Ja? Als ik denk dat als ik een kleine boe moet doen... Ja. en er, er komt enige, enige tromgeroffel bij... dan pak ik een, een, een wc-papiertje... en op het moment dat ik een kleine, uh, kleine wind moet laten... dan snuit ik mijn snuit neus. Snuit je neus, ja. ja. Dat doe je, dat doe je ja. ook volgens mij. Ik zie je al knikken. Ja. Ik doe veel Ver, mensen nou, doen dat? Nou, ik vind hem wel goed. vind het goed. Ja. Ja, dat ondertussen een ja. kleine, kleine plekpauze. Maar dat in. kan je ook met een boer doen, hè? Ja. Als je een boer ja, moet laten, ja, moet je hoesten. Dat, ja, maar dat is toch ook heel raar. Er ja. was ja, een oude baas op de afdeling ja. lopen van wie ik het edelmetaal vak had geleerd, zeg maar, Dirk van de Graaf. En die liep dan over de afdeling met quasi non-slam met een A4. Die liet dan. Zei oma Dirk, scheur van mij ook een kaartje af. Ja. Hè? Wat, hè? <truhend> Fantastisch, jongen. Maar 41% vind ik best veel. En het is, ja, en. Mannen hebben daar minder problemen mee dan uh, vrouwen. Dus, uh, maar goed, uh, deze mevrouw Nienke Gottenbos is poepdokter van beroep. Een poepdokter? Een poeparts. Poep en uh, zij ziet dat er heel veel mensen dus last hebben van poepangst. Een soort eigenlijk oerverschijnsel. Je hebt ook een boek geschreven, die vrouw. Iets van lol met je drol of zo. En van een hele rare titel, deze vrouw. Ja, ja seriously. <laughs> ik zie haar er wel voor aan, ja. Dus we zijn eigenlijk ook, uh, en dat is nog een van de oerinstincten, bang als het ware om uit de groep verstoten te worden. Als we dus iets doen, Ja. ja, ja. laat hoe het poepen daar Ik heb er minder last op de camping. Als ik zomers op de camping ja, vraag... Ik moet altijd denken om je even te interroperen, ja? dat verhaal van jou met het roldeurtje van Nieuw-Zeeland op die camping. Zo, oh, ja. fantastisch. Dat was, dat was echt, dat was echt dat uh, zo fout aan alle kanten was dat. Dubbel omgelijk. Ik vertel het verhaal <laughs> door wel eens aan mensen. Ja, ja, hilarisch. Ja. Als je je zinant ooit hebt gevoeld, ja. dan is dat hem hoor. Oh, die fuck. Maar ik vind niet, wij stonden op de campingmachine en zo, En dan heb je een stuk of twintig letten met elkaar. zit ook gewoon iedereen te roffelen. Maar dat is ook wel weer grappig, want dat is namelijk, dat is geen heer- of toilet. Dat is gewoon, alles is gewoon hetzelfde, klaar. En het is heel schoon, heel netjes, allemaal tussen. Ja, dan zit iedereen maar te roffelen. Het is maar zo, we zijn allemaal geboren. Dus lekker balletteren. Dat is het ook. En je hebt dat ook geet, hoor. Ja, echt waar denk je? Ja. Oké. Wat denk je? Nou ja, ik hoor net dat Beatrix ook schetelen. Nee, ja. Ik heb er nooit over nagedacht. Dat je dat? <laughs> Beatrix, ik weet niet dat Beatrix ja. jaren geleden, ik denk 20 jaar geleden of zo, langer... was Beatrix die moest toen teruggehaald worden met een hersenvriesontsteking. Die was bij uh, Freddy Heineken in zijn uh, landhuis in Frankrijk uh, op, op, op vakantie... En toen, we, en toen hebben we uitgerekend dat dat kwam uh, vanwege een, een contact met fecaliën. Dus eigenlijk kwamen we, we tot de conclusie dat Beatrix met de vinger door het papiertje was gegaan. En daarom werd <lacht> ze afgevoerd ja, met de helikopter en een oh, ziekenhuis ja. met Bronevo. Ja, dus wij waren het helemaal gededuceerd. Wat is er gebeurd? Ja, Beatrix. gewoon Kleine de... Ecoli-sessie. <lacht> ja, een kleine Ecoli-sessie. <lacht> Ook de koningin gaat met de vinger door het ja, papiertje. Ja, ja, zeker. Ja. Ja. Ja, we nou, dat voet. is wel een ding tegenwoordig dat het boutlint steeds dunner wordt, hè? Dan kun je dus ja, het al twee veld of drie weer kopen. Ja, dan we we kopen. Tot er, dan ja, op, een gegeven, op, een, moment, op ja. een gegeven moment waren wij, was, was toiletpapier bijna op. En dan, dan, je, je, dan kom je al in een, in een, in een soort van fase. Ja. Dat je denkt van... Oh, je bedoelt een eerste corona... Je moet wel uh, uh, toiletpapier kopen, uh, uh, jongens. Ja. Uh, ja. En sta je al bij, sta je een beetje in de stijgers. Dus op een gegeven moment komen wij langs het kruidvat... en kopen daar in de aanbieding zo'n mandje. En ik denk, hup, klaar. Vol met bouw. Niks meer aan de hand, bouwt lint. En, uh, maar dat is naar spul, zeg? Ja? Mijn hele Ariopen. Oh, echt? Oh, ja, het heel, of je, of het nou ja, het is gewoon heel. Of is het 300 schuurpapier? Nou ja, het is een beetje dit waar je op schrijft. Oh, a 4 Gewoon Gewoon a 4 maar dan doormidden geknipt. Weet ja, je dat altijd ja, het dat erg ook was? in nah. Frankrijk, maar dan praat ik over best wel lang geleden. In Frankrijk hadden ze van, van die bruine losse velletjes. velletjes. Ja. ja, een soort inpakpapier ja. glad. Als je dan je kopje ja. afveegt, zet je gewoon in je nek in één keer met je hand. hele streep op je rug. gewoon in één keer door. Ja. En dan had je van die voeten op de grond. Dan kom je in een restaurantje in Frankrijk. En dan moest je boven zijn uh, Ja, die zijn heeft ze nog steeds, hè? Ja, ja boven de zitpot. Ja, ja. En boven de zitpot hangen. En van dat bruine, maar genoeg over poep. Hebben ja. we toch een ja, leuke vrouw okay. van Plas, of niet? Nee, we hebben wel een plaat. Oh, noem een plaatje. Ja? Ja. Ja, ja. ja. Oh, ja is dat ook? Oké. Nou, ga je noemen, Shitty, shitty, ja. bang, bang. <laughs> ah. It's home. to the one I love. een uh, goede oplossing. Mamas, ja. und der uh, Mamas und Papas. Mamas und Papas. Damas en heren. Dames en heren. Mutter. Ja, Mutter. <lacht> Hey, maar wat is er nu weer, uh, toch nog even om het poepverhaal af te ronden. Oh. Uh, te doen. Ja, maar de Sandfort is, uh, ik heb gelukkig geen Facebook en dat soort dingen. Maar er wordt wel enorm geklaagd altijd over alles. Hè. En nou ja. hebben ze die toiletten, eigenlijk openbare toiletten. Waarvan ik heb begrepen dat ze uh, juist op de Noordboulevard ook zijn geloog, uh, geplaatst. Waarom? Voor die mensen die in die staan, campers daar oh, daar staan, is de Noordboulevard. De toiletgroep nu. Ja, okay. Nog niet open, dat is de laatste vraag. Fijn. Komt, uh, maar voor een rolstoel en je, kan je handen was helemaal goed, goed geregeld. Ja toch? Maar nou zitten er wel een legio figuur die gaan lopen zeiken dat het op de verkeerde plek staat. Oh, houd er hou dan een keer in. Frank, maar. je mag ook niks zeggen hier. Ik, maakte, ik had een stukje, stukje gezet over uh, bij ons beneden. De kick music. Die zit al die band op straat. En er uh, kan bijna niemand door. En uh, nou, dat is een heel ding. Dus ik zeg van, ik maak een fotootje van uh, twee mensen die met uh, een rolstoel of met een kinderwagen. Uh, de straat, over de straat op moeten. Op moeten. En, uh, dus ik zei, jongens, het is toch wel, uh, ja, uh, straks gebeurt er wat, weet je wel. Er zijn best veel uh, auto's die daar heel hard rijden. En, en, uh, nu wel uh, weer. Ik, dus krijg, maar niet, ik uh. krijg daar toch een. Uh, ...een verhalen op, dat wil je niet weten. Wat bemoeien je mij? Ik werd helemaal bedreigd. Zullen we even langs Ja, wat bemoeien je mij? Mensen moeten gewoon een eten verdienen. de vrienden. Zit je lekker aan mijn boterham, maar een paar lul? maar het af, maar is eigenlijk wat jij zegt geldt eigenlijk voor de hele Haltenstraat. Want er zijn zattelocaties waar je over straat moet. Nee, dat is ook zo. En ik vind dat je altijd de mogelijkheid moet hebben... ...om iets te vinden... Ja. Dat is toch niet ja, meer dan... Nee, dan ja, dan, absoluut. Weet je wel, al? en als je dan mensen gaat... Ik heb het er meteen uh, afgehaald. Ik denk, je weet dat ja, wij dit... door reptielen worden aangestuurd, hè? Dat weet je. Nou, waarschijnlijk, ja. Mm. <laughs> maar uh, ik vond het zo bizar. Ik vond het zo bizar dat je... Meteen... Nou, wat ik, wat ik, wat ik ik, snap wel wat je zegt, hoor. Maar Het enige wat ik... Wat ik, uh, ik bedoel, mensen moeten helemaal niet zo reageren. Het is belachelijk. Maar het enige wat we wel... Het, kijk, aan de, andere, aan de overkant is de stoep breder. Dat is ook zo. Dus aan de overkant, als, ook... als, als, als dat, dat Griekse restaurant yeah. een tafeltje buiten zet... Kunnen nog makkelijk omheen ja. lopen. Ja. En aan deze kant van de straat... waar, de, waar, waar, waar, waar Jupiter, weet ook, waar Blokker zit... en, ja. uh, en de wik of de kik... Ja. daar is het maar een stoepje... Uh, en vlugfashion allemaal. Dat is een stoepje van een meter. Als je daar een kledingrek zet, dan moet je de straat op. Ja, ik dat neem maar aan, die mensen zullen dat toch wel... Een, van de gemeente iets... Ja, er is, uh, uh, uh, maar er worden het al, altijd zoveel... Um, uh, dingen. er was één iemand die zei... iets Houd waarvan ik dacht... Oké, okay. ja, dat, dat, dat ik dacht van, uh, nou, dat, dat, dat, dat wel gelijk. En ik woonde er later, dan ik, daar zat. Ja, dat had ik kunnen weten en dan had ik daar niet moeten gaan wonen. Nou Ja, maar dat is zo raar opmerking. Ja, bij de, bij de, oh, de, de, vind de, ik vind bij de nou, Ja, oké, okay, maar bij die, de, weet het, was. bij de zeeman staat wel kleding buiten, maar dat komt ja. omdat de stoep heel breed is. Ja. Ja. Het heeft meer met de, met, met de locatie te maken dan met het... En ik vind ja. het... Ik vind het uh, we gaan op uh, naar het nieuws van 11 uur. Uh, Als straks ja, dus, Straks dus meer over de, precario rechten. Ja, precario zullen we het daarover hebben. Ja. Het, het goed idee van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks Wat meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11